12 uur. Het NOS-journaal. Gert Kluk. Obama denkt na over militaire opties voor Syrië. Watertoevoer San Francisco in gevaar door bosbranden. Een grote vlootschouw met zeilschepen in Vlissingen. Het weer in het zuiden bewolkt aan en enige tijd regen. Mogelijk met onweer. In het midden en noorden blijft het waarschijnlijk droog. Met de meeste zon in Groningen. Het wordt 18 tot 24 graden. Morgen wisselvallig in het zuiden en droog in het midden en noorden dan 22 tot 25 graden. Maandag overal zon. De gifgasaanval in Syrië lijkt de Verenigde Staten... in beweging te hebben gebracht. President Obama wil dat het Pentagon een overzicht maakt... van de militaire opties. Intussen zouden Amerikaanse oorlogsschepen in de Middellandse Zee... al opstomen naar Syrië. Defensiespecialist Coco van Instituut Klingendaal. Um, Nicolijn, hoe dicht is Amerika bij een militair ingrijpen? Nou, Obama voelt de hete adem uh, in de nek, dus hij moet wat doen. Hij heeft een jaar lang gedraald. Toch denk ik dat hij niet zo heel veel opties heeft. Uh, opmerkingen van hem gisteravond uh, en in een interview met CNN... Die, die, die waren toch niet zo heel erg positief over... Uh, eventueel militair ingrijpen, zeker niet met grondtroepen. Hij maakte een toespeling op uh, militairen die hij had bezocht in het Walter Reed hospitaal en hij zei dat is toch verschrikkelijk wat daar gebeurd is. We zijn nog in de oorlog in Afghanistan, dus dat kunnen we in ieder geval ons niet nog een keer permitteren. Dus als het dan moet, dan is het uh, denk ik in de vorm van een symbolische actie. Want 50 uh, uh, chemische opslagplaatsen in Syrië tegelijk uitschakelen, daarvan heeft Dempsey eind juli gezegd dat is te veel, dat kunnen we niet aan. Dus het het moet uit de lucht komen, liefst met, met, met onbemande middelen, dus bijvoorbeeld kruisraketten. En dan denk ik dat hij eigenlijk alleen nog maar nagaat of hij dat op de, in de vorm van een symbolische actie kan doen. Het uitschakelen van een doel waarbij ook zeker geen burgerslachtoffers mogen vallen, want dan zou het middel erger zijn dan de kwaal. Hoe groot zijn de risico's van een dergelijke militaire actie? Nou, het plannen van de actie zelf, het uitschakelen van zo'n militair doel, dat is technisch wel mogelijk. Dat is heel goed mogelijk zelfs. Want al die kruisraketten waarmee hij dat zou kunnen doen, die zijn bij wijze van spreken met tom-tom-apparaatjes uitgerust. Dus die bereiken hun doel wel. Maar de politieke fallout, de effecten uh, op de publieke opinie, uh, wat er na allemaal kan gebeuren, die zijn onbeheersbaar. Dus daar ligt Obama, denk ik, letterlijk wakker van. Kan Amerika op eigen houtje zo'n uh, militaire actie ondernemen eigenlijk? Uh, ja, kan het wel. Uh, maar ook uh, wat dat betreft... Obama die worstelt natuurlijk met het idee... dat het eigenlijk een illegale actie is... zonder mandaat van de Verenigde Naties. Dus hij maakt ook al toespelingen op... Uh, uh, moet het misschien voor de eigen veiligheid doen... of die van onze bondgenoten in de regio... Jordanië, Israël. Dus het zou me niet verbazen als uh, de retoriek... de richting uitgaat van zelfverdediging. Want dan kan hij dat zonder eventueel zo'n... Uh, VN-mandaat doen. Hij kan het alleen, maar hij is, heeft ook politieke steun nodig. Dus hij hoopt op uh, coalitiepartners. Tot slot eigenlijk ook wel de hamvraag. Uh, je zegt het zelf, een symbolische actie. Wat hebben de mensen in Syrië aan zo'n symbolische actie? Niet veel, dus ik denk dat deze actie eerder is om Assad uh, ertoe er over te halen... om de VN-inspecteurs die daar uh, op dit moment onderzoeken... over chemische zijn bij andere gelegenheden... om die toestemming te geven, om ook Gauta te onderzoeken. Dus de, de, het inc verschrikkelijke incident van Van de Week. Dat heeft uh, Assad nog steeds niet gedaan. Dus ik zie dit nog meer als uh, tromgeroffel om Assad over te halen... daarmee akkoord te gaan. Defensiespecialist Kokolijn van Klingendaal, dank voor deze toelichting. In het eh, trosprogramma -Kamerbreed, Kamerbreed discussieerde PvdA GroenLinks... over al dan niet militair ingrijp in Syrië. Volgens fractievoorzitter van GroenLinks, Van Ooyek, lijkt geweld onontkoombaar. Dus ik dus? ben bang dat die fase van een diplomatieke oplossing... langzaam maar zeker uh, voorbij is. Inderdaad, uh, in de VS worden ze ongeveer op dit moment wakker. En dan gaan ze in het Witte Huis praten. En ik denk dat Obama niet meer terug kan. Obama heeft gezegd, u refereerde er net zelf aan... dit is de rode lijn, als we daar overheen gaan... dan zullen we andere dingen gaan doen. Dus ik denk dat we al voorbereid moeten zijn... dat geweldsopties nu ja, zeg maar, uh, aan de orde zijn. En dat we daar ik denk zelfs al bijna niet meer aan zullen ontkomen. En, en dat u... het dan meer over de vraag gaat, hoe ga je dat doen? Hoe ga je dat proportioneel doen? Hoe ga je dat veilig doen? Wie gaat het doen? Wat voor mandaat heb je daarvoor nodig? Krijg je dat mandaat? Ja. Dat zal de komende weken de discussie zou worden. Dat... Ja, dus ik begrijp dat dus al er die doorgenomen gegeven. worden. Het is misschien ook goed om die echt nog eens tegen het licht te houden. Zoals een no-fly-zone bijvoorbeeld. Daar moeten we echt goed naar kijken. Maar ik zie dat nog wel steeds instrumenteel druk opvoeren om partijen om de tafel te krijgen. En uiteindelijk, hè, wat ik zeg, kan het alleen met een politieke oplossing. De laatste die we hoorde was buitenlandvoerder Servaas van de PvdA. Hij hoopt dus nog op een diplomatieke oplossing. De bosbranden die al een week woeden bij het Nationale Park in Californië... hebben nu ook effect op de stad San Francisco. Volgens gouverneur Jerry Brown komt de watertoevoer naar de stad in gevaar. San Francisco haalt 85 van zijn drinkwater uit een reservoir op zo'n 6 kilometer van het vuur. Daar dreigt as in te dwarrelen. De ash water, creates a cloudiness. The cloudiness leads to sort of an exceedance of a state standard, we De elektriciteitstoevoer is al voor een groot deel onderbroken. De bosbranden worden bestreden door 2.000 brandweerlieden. Maar het kost ze moeite het vuur onder controle te krijgen. Duizenden mensen in de regio zijn al geëvacueerd. De campings in het Nationale Park zijn nog gewoon open. Dit is het NOS Journaal met Gert Kruk. De bestuurder van een speedboot die gisteren op het windschotel Diep... vermoedelijk de waterkant raakte, blijkt veel te hebben gedronken. Dat zegt de politie. Bij het ongeluk kwam een van de opvarenden, een man van 50, om het leven. Vertelt de politie. Het lijkt erop dat die boot op een gegeven moment de kans heeft geraakt... waardoor alle mensen in het water zijn terechtgekomen. Een van de opvarenden is daarbij geraakt door een schroef. Die is daar aan zijn verwondingen op de kant van het water overleden. De bodem is vervolgens leeg doorgevaren... en zo'n twee kilometer verderop pas getraceerd. Uit een blaastest bleek dat de bestuurder te veel alcohol op had. In het noordoosten van Nigeria zijn zeker 44 dorpelingen vermoord. Hun kelen werden doorgesneden. De daders zijn waarschijnlijk moslim-extremisten. De aanval in de plaats Doomba was dinsdag al... maar is nu pas bekend geworden... In het gebied geldt de noodtoestand. Er kan niet met mobiele telefoons gebeld worden en ook internet functioneert er niet. Het Nigeriaanse leger vecht in het noordoosten van het land een bloedige strijd uit... met opstandelingen van de terreurgroep Boko Haram. De belastingdienst is miljoenen euro's misgelopen... doordat uitzendbureaus voor Polen onterecht belastingkorting kregen. Ze kregen de aftrek omdat ze de opleidingen van hun werknemers betaalden. Maar de opleidingen waren vaak onder de maat. En bovendien gebruikt de bedrijven de aftrek vaak niet om hun personeel bij te scholen... maar om er zelf beter van te worden. De onderwijsinspectie en de belastingdienst zijn een onderzoek gestart. Het is het grootste publieksevenement van Zuidwest-Nederland. Het maritieme festival Silder Ruiter in Vlissingen. Drie-daagse evenement trekt dit weekend naar verwachting zo'n 150.000 bezoekers. Vanmiddag het hoogtepunt, de vlootschouw. Dick Schipper is voorzitter van Silder Ruiter. Meneer Schipper, goedemiddag. Goedemiddag. Die vlootschouw, hoe ziet die eruit vandaag? Nou, het ziet er goed uit qua weersomstandigheden. En uh, vooral uh, bepalend daarbij is uh, de wind. Dat is een zacht briesje uit het uh, oosten, winter 2 tot 3. En dat betekent dat als uh, de wind in de goede hoek zit... dat de schepen onderzeil voorlangs de boulevard van Vlissingen kunnen varen. Uh, en dat is een uniek podium. We noemen het zelf hier de grootste publieke tribune van Europa. En uh, de tolships en andere zeilende schepen... kunnen onderzeil heel dicht onderlangs uh, langs het publiek varen. Wat gaan de mensen zien zoal? Nou, die zien uh, een twintigtal uh, grote tollships die hier aanwezig zijn. Uh, en die zien een stuk of veertig uh, uh, kleinere schepen. Maar er zijn toch nog uh, grote zeeschepen. Waar komen die schepen vandaan? Die komen onder andere uit Rusland, Engels, Frankrijk, Duitsland, België, uh, Portugal. Dus een uh, internationale vloot. Zijn het uh, oude schepen, nieuwere schepen? Er zijn uh, schepen bij die zijn meer dan honderd jaar oud. Maar er zijn ook recente schepen bij die al replica gebouwd zijn. En nagebouwd zijn van uh, vroegere schepen. Het publiek kan kijken, maar ik begrijp ook dat het publiek kan meevaren. Ja, dat klopt. We hebben er heel erg op ingezet om uh, het publiek ook de mogelijkheid te geven mee te varen. Dat is donderdag en vrijdag ook al gebeurd. Maar ook tijdens de vlootschouw nu. Uh, en alle beschikbare plaatsen die er waren. En het waren er dus ook duizend. Uh, die zijn allemaal... Uh, Bezet. Mooi weer is het fijnste voor zo'n evenement. Uh, weersverwachting is een beetje voor het zuiden van Nederland en ook voor Zeeland. Regen, hebt u er last van? Nee, op zich hebben uh, zeilschepen en andere schepen natuurlijk geen last van de regen. Het is wel jammer voor het publiek. Maar ik moet u zeggen, op het ogenblik is het droog en uh, de lucht is aan het uh, lichter worden. Dus uh, we hebben goede hoop uh, dat uh, wat dat betreft de weerschoten ons uh, gunstige gezind zijn. Komen veel mensen af op het evenement. Uh, Heb je nog een advies voor mensen die naar Zeeland komen? Ja, kom vooral met de trein. Uh, dan kom je aan op station in Vlissingen. Hè. Dat is midden in het evenementengebied. En daar vandaan, maar ook vanaf de parkeertreinen. rijden er voortdurend bussen uh, waar de mensen mee naar het evenemententrein vervoerd kunnen worden. En natuurlijk is er ook vervoer over water in de binnenhavens. Meneer Schipper van Silderuijter in Vlissingen, dank u wel voor deze toelichting. Graag gedaan. De Indiase politie heeft een tweede verdachte gearresteerd. van de groepsverkrachting van een fotojournalist in Mumbai donderdag. Na drie anderen wordt nog gezocht. De vrouw van 22 uit India werd verkracht door vijf mannen en ligt nu in het ziekenhuis. Een van de verdachten werd al vrij snel aangehouden. Het aantal doden door een overstroming van een rivier in het noordoosten van China is opgelopen naar 76. En zeker 88 mensen worden nog vermist. Het is de ergste overstroming in tientallen jaren. Door hevige regenval is de rivier buiten zijn oevers getreden. De rivier loopt dwars door de industriestad Fushun, die zwaar is getroffen... En ook buiten de stad zijn tientallen mensen om het leven gekomen. De autoriteiten hebben vandaag uitgeroepen tot dag van nationale rouw. Dan is de verkeersinformatie bij de AWB John Bakker. Met files op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam... bij Bunschoten 2 kilometer. De werkzaamheden op de ring van Amsterdam... de A10 tussen Amsterdam, Slotervaart en Knooppunt Amstel, 4 kilometer. Er zijn ook werkzaamheden aan de A27 vanuit Utrecht naar Gorkum... En daardoor staat er nu een file van 5 kilometer tussen knooppunt Lunette en Hagestein. Op de A28 van Zwolle naar Utrecht bij Nijkerk 3 kilometer door werkzaamheden. En op de A58 vanuit Breda naar Tilburg bij Knopent Sint-Annebos ook daar 3 kilometer. De hoofdpunten van deze uitzending. De Amerikaanse president Obama denkt na over militaire opties voor Syrië... maar hij stuurt sowieso geen grondtroepen. Watertoevoer San Francisco in gevaar door bosbranden. En een grote vlootschouw met zeilschepen in Vlissingen. Ik, Ik ga naar Management Book omdat ze er alles hebben. 18.000 producten op voorraad. En wat je voor 9 uur s'avonds bestelt, heb je morgen in huis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 Dit is Radio 1. Argos. Onderzoeksjournalistiek van de VARA, Human en de VPRO. Max van Wezel. Hallo en goedemiddag. Welkom bij Argos, het onderzoeksprogramma van Radio 1. Met vandaag deel 3 alweer van onze zomerserie Luizen in de Pels. Gesprekken met onderzoeksjournalisten over hun vak. Wat is er eigenlijk leuk aan om wekenlang achter één kwestie aan te sjouwen... grote stapels rapporten door te ploegen... en dag en nacht bronnen lastig te vallen met impertinente vragen? En wat doet het je als door jouw onthulling mensen worden ontslagen... of als zelfs een heel bedrijf omvalt? Mijn gasten van vandaag hebben behoorlijk wat slachtoffers gemaakt... als je dat zo mag noemen. Ze schreef over misstanden in mosliminternaten in Rotterdam onthulde de belastingontduiking door advocaat Bram en ze legde eind vorig jaar bloot hoe diep bankverzekeraar SNS Real in de financiële problemen zat. Een stuk dat het einde van de bank inluidde, althans als zelfstandig bedrijf. Tom Kreling en Esther Rosenberg van NSC Handelsblad. Hartelijk welkom allebei. Dankjewel. Dankjewel. En ik ga jullie eerst feliciteren, want jullie zijn donderdag genomineerd... voor de Loop, de prijs voor de onderzoeksjournalistiek. Trouwens, net als Micha Pekel en Wil van der Schans van Argos TV. En eerder dit jaar waren jullie ook al genomineerd voor de Tegel... een andere prestigieuze journalistieke prijs. Um, wat doet het met je, Esther? Nou ja, we zijn blij. We zijn heel erg blij dat we, uh, dat we genomineerd zijn. En, um, ja. Dan moet je me ook nog binnen. Hebben jullie al veel We, we, we willen hem vooral winnen, doen. natuurlijk, nu. Ja, ja. Wij nemen het op tegen twee Belgische uh, inzendingen. En uh, wij zien dat als een soort derby der lage landen. En die willen we absoluut winnen. Heeft SNS al gereageerd met felicitaties, Esther? Uh, nee, we hebben niks gehoord. Hey, ik hoop nog steeds op een goedkope hypotheek. Maar ja, dat heb je verdiend, lijkt me. Ik uh, had het net over slachtoffers die jullie met uh, je werk hebben gemaakt. Esther, voelt dat ook zo op, op zo'n moment als je een stuk hebt gepubliceerd en het heeft allerlei consequenties? Dat je, dat je slachtoffers hebt gemaakt? Of denk je, ik heb alleen maar mijn werk gedaan, eigen schuld, dikke bult? Nee, nou ja, je doet gewoon je werk. Maar het, het voelt, soms voel ik. Ik heb het idee in dit geval niet echt. Bij SNS niet echt. Ik heb er meer last van dat je denkt: van oh, het heeft echt betrekking op één persoon of één persoon heeft het nadeel van als het. Als het, ik heb het meer bij personen dan bij Zoals grote meneer, je bedrijven. Zoals een concreet voorbeeld? Nou, ik heb een tijdje geleden verhalen geschreven over tandartsen die uh, te veel declareerden... en daarvoor tandartsen die fraudeerden met uh, allerlei uh, vergoedingen. En dan weet je dat dat op één zo iemand heel veel betrekking kan hebben. Dat, je weet dat als het artikel in de krant staat, dat dat kan betekenen... dat er, Praktijk leeg loopt. Of is dat iemand gebeurt. daar financieel last uh, weet ik niet. Ik heb hem niet gevraagd. Maar, maar, je maar denkt ik kan me wel voorstellen. Dat denk je wel zeker mee. wel over na. En het beïnvloedt je niet dat je daardoor dingen niet opschrijft. Maar het, uh, het zou raar zijn om daar niet stil bij te staan. Ja, ben jij harder wat dat betreft? Uh, nee. Nou. <laughs> nee, kijk. Ik, je hebt gewoon een grote verantwoordelijkheid. als je over mensen schrijft. En dat besef ik me wel. Um, vooral als je mensen uh, publiekelijk aan de schandpaal nagelt, om het zo maar te zeggen. Ja, het moet allemaal kloppen. En um, ik probeer dat zo rationeel mogelijk te doen. En um, kijk, de, volgens mij is het belangrijkste dat je het altijd zo ver mogelijk doet. Vanaf het begin. Dus als je over iemand schrijft, uh, gelijk duidelijk maken. De meest, ik ga er meestal zelf heen. Van, goh, we gaan dit publiceren. En... Uh, je ja, gaat naar het slachtoffer toe? Dat wil ik liefst wel doen, en dan ja. zeg je, ik ben de beul, mag ik me nou, voorstellen? Die, die volgende keer gebruik ik die tekst. Nee, dat... Ja, gewoon, we gaan over u pub publiceren. en. Um, ik wil nou, graag eens voor iemand dan, want ik, ik zou het in mijn boek doen. Nou, ja, dat verschilt. Sommige mensen worden heel boos, en andere heel verdrietig. Um, dus ja, daar probeer ik dan zoveel mogelijk afstand van te nemen. Gewoon, nou, weet je, dit zijn de feiten. En daar gaat het over. En je hebt natuurlijk altijd een afweging van... Um, weet je, wat, wat vermeld je wel, wat vermeld je niet? Is dit relevant? Helemaal als het over personen gaat. Dat, dat, dat ligt gewoon heel gevoelig. En bij een bedrijf, als je over een bedrijf schrijft, is dat anders. Ja. Daar kun je er makkelijk afstand van nemen. Dan heb je niet één het persoon. Groot, het is niet één individu. Nee. Ik ga jullie even voorstellen. Esther Rosenberg, 40, zit bij de onderzoeksredactie van NRC Handelsblad. Tom Kreling, 32 zit bij de economische redactie van NRC Handelsblad. Daarvoor onder meer bij de Amsterdamse redactie trouwens. Jullie werken vaak als duo. Niet altijd met elkaar, maar vaak met anderen samen. Klopt. Wat is het voordeel daarvan, Tom? Uh, het grootste voordeel is uh, dat grote onderwerpen behapbaar zijn. Dus dat je, je kan het werk verdelen. Maar het belangrijkste is vooral dat je bij gevoelige dingen en, en, en kwesties... Eh, nou, dat je veel steun aan elkaar hebt. Je kan elkaar in een bepaalde richting... Eh, samen in een bepaalde richting eh, denken, eh, overleggen. Eh, ja, dat is het vooral. En je hebt veel steun aan elkaar als het, als het, als het lastig wordt. Als je gedoe hebt. Hoe goed moet je elkaar kennen? Hoe goed moet je elkaar aanvo aanvoelen? Wij kenden elkaar helemaal niet zo goed eigenlijk. Dus we zijn al lang collega's, maar we gingen niet heel veel... Met elkaar om of we zagen elkaar niet zo heel veel. Maar volgens mij moet je elkaar gewoon. Is het meer het werk wat je doet je moet elkaar een beetje aardig vinden. En je moet qua werk ongeveer op dezelfde lijn zitten. En wie schrijft het uiteindelijk? Want ik weet het eigenlijk als Het heel goed. Nee, echt om en om. Dus wat we ook bij SNS hebben gedaan, is de een die begint een verhaal te schrijven. En dan gooit het door naar de ander. De ander vult het aan of in. En je geeft elkaar de vrijheid om dingen te veranderen. En uiteindelijk komt daar een verhaal uit. En hoe vaak veranderde Tom jouw zinnen dan weer? Oh, net zo vaak als ik Toms verhaal... Uh, v, de, de, de dingen verander. Je, je moet de vrijheid hebben om dingen te veranderen. Uh, weet ik eigenlijk nee, niet. Kijk, het, hoe vaak weet ik. Ja, voortdurend. Nee, wat volgens mij om gaat, is dat je dus elkaar daarin vrijlaat. Want je hebt niet exact dezelfde stijl. En uh, dat geeft niet. Maar je moet wel, als je gaat samenwerken, en je moet een beetje klikken qua journalistieke ideeën en, en, en wat je wil. En uh, ook ja, hoe je werkt. Als het een helemaal niks doet de ander werkt keihard, dat gaat ook niet werken. Maar daarnaast moet je dus van je eigen stijl wel een beetje afscheid nemen. Het moet een beetje overeenkomen. moet compromissen kunnen sluiten. Ja, en dan ja. moet je denken, nou weet je, zij heeft het geschreven. Ik heeft geen zin om dat helemaal te gaan herschrijven. Dat, dat slaat natuurlijk nergens op. Esther, uh, Tom is acht jaar jonger dan jij. Uh, zag jij hem als een soort broekie die je begeleiding moest geven? Oh, nou zou het heel leuk zijn om ja te zeggen. Maar uh, nee, Tom die heeft genoeg dingen gedaan en uh, genoeg verhalen geschreven. Zo was het helemaal Dit hebben we afgesproken, hè? Nee. Voor. Daar was ik al bang voor. Hoe is het echt? Nee, helemaal niet. Kijk. We zijn echt helemaal gelijkwaardig met uh, schrijven. En met, uh, Esther, met geef eens een doen. karakterschets van Tom. Wat is Tom voor iemand? Um, Tom, is, uh, Tom en ik zijn volgens mij heel anders qua uh, karakter. Tom is volgens mij wat ongeduldiger dan ik. Of ben ik ongeduldig? Nee, ik ben ongeduldig. Nee, Tom is... Uh, um, nou ja, wat, ik, ik denk wat makkelijker en wat positiever ook over wat we aan het doen zijn soms. Toch? Tom is meer een topper. Nee, juist andersom. Oh, anders, ik denk jij vaak, bent ja, ik denk vaak, we moeten dit nog doen en we moeten dat nog doen. En Tom zegt dan heel vaak, ah, doen we even, lukt wel. En, uh, jij bent een dat werkt juist, dan. Ja, ja het, en dat werkt, het heel werkt vaak. juist goed. Ze, ze, ze, heel ze werkt heel gestructureerd. Ze, ze werkt gestructureerd. Ja, en, geordend uh, iemand, dat doe ja. jij minder. Ja, ik ben, ja, ik ben snel afgeleid. Ik, ik, gewoon in mijn hoofd, van, oh, even dit, even dat. Dat uh, tussendoor nog even doen. Zij kan volgens mij gewoon gerust twee, drie uur achter een bureau zitten. Ja. ja. Nou, dat lukt mij niet. Je bent dus een creatieve een... ook. Ik hoop dat weet. ik de uitzending het einde haal. <laughs> Genoeg gepsychologiseerd. We zitten hier niet op de, liggen hier niet op de divan. We gaan naar SNS Riaal. We gaan eerst even luisteren naar een kort overzicht... van die hele SNS-affaire. Te beginnen in 2008. Bij het financieel concern SNS Reaal verdwijnen binnen 2,5 jaar 380 banen. Bankverzekeraar SNS Reaal krijgt een kapitaalinjectie van 750 miljoen euro... uit het potje van minister Bos van Financiën. Dit is een extra dikke jas die we vandaag aantrekken. Misschien ook wel met zelfs een muts bovenop, om vooral verzekerd te zijn... Van een sterke kapitaalspositie voor somberder tijden. SNS Reaal is flink getroffen door de economische crisis. De bank en verzekeraar leed in 2008 voor het eerst in zijn geschiedenis verlies. De financiële problemen bij bank en verzekeraar SNS Reaal zijn zo groot dat het bedrijf de verkoop van onderdelen onderzoekt. SNS heeft de afgelopen jaren miljarden verliezen geleden op investeringen in vastgoed. Bank en verzekeraar SNS Reaal gaat nog meer banen schrappen dan eerder was aangekondigd. Het bedrijf heeft in het verleden veel geïnvesteerd in vastgoed en leidt daarop nu grote verliezen. De vierde bank van Nederland, SNS Real, dreigt in grote financiële problemen te komen. De belangrijkste oorzaak is de crisis in de vastgoedmarkt. De vierde bank van Nederland, SNS Reaal, zit flink in de problemen. Door dubieuze aankopen en beleggingen worstelt het bankconsortium met een miljoenenschuld... en is de aandelenkoers naar een dieptepunt gekelderd. De Nederlandse overheid staat er nu alleen voor om de bank te redden. Zonder ingrijpen zou de SNS Bank onherroepelijk failliet zijn gegaan. Met het oog op de financiële stabiliteit heb ik daarom het uiterste redmiddel ingezet. Het nationaliseren van sns Reaal. Ja, en die laatste was de minister van Financiën, Jeroen Dijsselbloem. De val van sns Reaal. daar praat ik over met Tom Kreeling en Esther Rosenberg. Onderzoeksjournalisten bij NRC Handelsblad. U kunt het gesprek trouwens ook zien via radio1.nl. Nou, de bank werd in februari van dit jaar genationaliseerd. Wie twee maanden eerder het verhaal van jullie in NRC had gelezen... kon weten dat dat eraan zat te komen. Eind december 2012 onthulden jullie namelijk dat de SNS al in 2010 werd gewaarschuwd... dat de bank grote verliezen leed op de financiering van vastgoedprojecten... in binnen- en buitenland. Tom, dit is het artikel waarvoor jullie steeds worden genomineerd... voor al, al die prestigieuze prijzen. Als jij het zelf moet zeggen, wat was er zo bijzonder aan jullie onthulling... toen in december 2012... Um, ik denk dat het vooral een heel gedetailleerd beeld gaf van um, een, een, een wat langere periode. Dus de, ja, 2009 eigenlijk, tot, tot het moment dat het stuk verscheen over de problematiek waar de bank toen in zat. En dat we echt konden laten zien hoe ze eigenlijk jaren met, met die verlies hebben geworsteld. Waarvan ze dus wel wisten dat ze er waren. Ja, maar daar weinig aan konden doen. En dat ze eigenlijk op die momenten zelf ook al wel wisten intern van dit, dit, ja, dit wordt wel heel moeilijk om om dat nog uit te zingen. He? En, en uh, ze verzwegen het tegenover de buitenwereld? Nou ja, het verzwegen... Ze, ze hebben elke keer uh, kenbaar gemaakt van... Goh, we hebben verliezen. Hè? Er was lang bekend dat, dat bij Property Finance... dat ze moesten afboeken. Dat die Property uh, Finance was een ja, vastgoedboot. Het was de vastgoedtak. Dus zij leenden geld aan ontwikkelaars... om dingen te ontwikkelen. En um, ja, die projecten bleken dan minder waard. Of een bouwer ging failliet. En dat, dat leverde ze elke keer verliezen op. Dat was wel bekend. Er kwamen ook voortdurend afboekingen. Maar... Echt het totaalbeeld van ja, maar wat is daar nou aan de hand en, en hoe is dat zo gekomen? Um, ja, dat hebben we geprobeerd uh, te, te schetsen in dat stuk en dat ja. is volgens mij vrij redelijk gelukt. En een profetisch artikel, een paar, een paar maanden later gaat het inderdaad totaal mis. Nou ja, kijk, profetisch, kijk dat ze niet in die vorm zouden voortbestaan, dat, dat was wel duidelijk. Um, wat wij eigenlijk vooral wilden aantonen en onderzoek is van ja, maar. Hoe slecht staan ze er nou echt voor? En hoe is dat gekomen? En hoe, Wanneer wisten ze dat zelf? En wat hebben ze gedaan de afgelopen tijden om, nou, om dat te repareren... of om te kijken ja. hoe, hè, hoe ze die bank nog konden redden? Dat wilden we eigenlijk uh, uh, opschrijven. Esther, wat me opviel bij herlezing... is dat uh, het is een ontzettend goed gedocumenteerd artikel... vaak mm -hmm. zijn krantartikelen toch een beetje van een anonieme bron zegt... en een ander is het daar helemaal mee eens dat het een schande is. Jullie stuk bestaat van groot deel uit citaten uit documenten. Is mm -hmm. dat opzet? Um, ja, het is denk ik wel opzet uh, geweest. Omdat we wisten eigenlijk wel... Het is, het is een gevoelig iets. Het is een bank waarvan je weet... het gaat al niet goed met die bank. Deur het is een beursgenoteerd bedrijf. Um, en we, we dachten... Nou ja, als we dingen schrijven op basis van anonieme bronnen... Je, je krijgt er niet hard. Je kan er problemen mee krijgen. Dus wat we eigenlijk iedereen die we hebben gesproken... hebben gevraagd... is, kan je het aantonen? Kan je het, kan je het documenteren? En dan kom je erachter dat als de eerste zegt van nou ik heb hier nog wat uh, rapporten liggen en kijk het staat hier en het staat hier. En je gaat daarmee weer naar de volgende, dat die dan ook wel weer documenten heeft liggen. En we zijn heel erg gefocust geweest op het, uh, op het uh, zwart op wit krijgen van, van wat we wilden schrijven. Wie, ook om jezelf in te dekken, neem ik aan. Ja, ja zeker. Ja. Wie heeft jullie op het spoor gezet? Wie heeft jullie aan elkaar gekoppeld als onderzoeksduo? Nou, kijk, ik, ik schreef al langer over vastgoed. En um, op een gegeven moment kwam Esther bij me... En die had een goede bron die um, wel wat dingen had over SNS. En toen um, heeft onze chef Jan Mees ons aan elkaar gekoppeld. Die zei, ja. Goh, uh, als jullie daar nou samen wat langer induiken. Dus dat was eigenlijk het begin. Ja. En wie was die goede bron, Esther? Kun je dat na nou al die tijd onthullen? Oh, nee, natuurlijk niet. Nee, dat is gek. Dat is een gekke wat vraag. Wat voor iemand was het? Nee, zelfs dat niet. Echt helemaal niks. En het was niet eens één een bron. Volgens mij, soms komen dingen samen. Want ik, ik voerde gesprekken. Ik zit op de onderzoeksredactie van NRC Handelsblad. En wat wij doen, heel veel mensen hebben dus een portefeuille. Net als Tom. specialisatie. En wat wij doen is, is met heel veel mensen praten. En koffie drinken. En of het, dan hoor je ah, dingen. Uh, koffie drinken. Dat is heel inderdaad de kant van journalistiek. Heel veel koffie drinken. En ik hoorde op een gegeven moment van twee verschillende uh, bronnen afzonderlijk van elkaar. Van je zou eens naar SNS mm -hmm. moeten kijken, want het mm -hmm. gaat er niet goed en het gaat er slechter dan dat er nu gaat. En er is meer aan de hand. En het is niet alleen de crisis. Mm -hmm. um, Hoe weet je dat je door die bronnen niet misbruikt wordt? Ja. Oh ja, da daarvoor heb je dus nou, je, uiteindelijk al die uh, stukken nodig. Daarvoor heb je bewijzen nodig. Mensen kunnen je van alles vertellen. Er zitten ook heel veel kijk, er zitten heel veel rancuneus mensen ja. tussen. En daarom eigenlijk ook zijn we op zoek gegaan naar documenten, omdat we wisten op het moment dat je met mensen gaat praten, dan hoor je ook oh, deze helft van een bedrijf heeft een ruzie met de andere helft van het bedrijf... bij wijze van spreken. Als het al niet goed gaat met een bedrijf, dan zie je dat mensen toch onderling... Ja, want we moeten eerlijk zijn van, elkaar binnen ja, ja. van mensen die appeltjes met elkaar te schillen ja, hebben... Zeker. rekeningen ja. te vereffen zeker. hebben. Je weet niet, niet met wie jij aan het praten bent toevallig. Nee, dat, dat, klopt. dat klopt. Maar goed, dat, dat is dus een kwestie van zoveel mogelijk mensen spreken... waardoor je dan uiteindelijk wel een beeld krijgt van... Uh, nou ja, weet je, dit ja. zijn de kampen, zo lopen de hazen. Ja. En, en, en dan kun je wel eruit filteren van. Goh, hè, waarom is deze persoon zo gebrand op, op dit en dit? Ja. En waarom zit die de hele tijd zo in die in die richting te duwen? Nou ja, en dan moet je nog kunnen aantal. Dus dan heb je uh, toch iets zwart op wit nodig. Waren jullie, uh, toen je bezig waren met de research voor dat artikel. je bewust van de impact van dat het dat bedrijf kon ontduwen? Of. of ja, ik, pas later. Volgens mij in het begin niet echt, nee. volgens mij pas tegen publicatietijd dat we dachten. Nou kijk, ik, het idee dat je dus met een stuk een bedrijf of, of iemand omduwt, dat, ja, is, dat jezelf... is een beetje een raar, raar begrip, raar abstract, dat, dat denk ja, ik, dat ik nooit je dat aan. wel in speelt dat je publicatie dan ja, speelt. Ja dat wel, maar daar sta je op dat moment niet bij stil. Wij, ja, we zijn gewoon op zoek naar feiten en, en we willen dat verhaal vormgeven. En, ja, ook absoluut niet met het doel om uiteindelijk iemand om te duwen of, of weg te krijgen. Weet je, dat, dat is onze rol niet. Tenminste, zo zie ik dat niet. Wij nee, publiceren wat hè, volgens ons na gedegen onderzoek de waarheid is, zoals dingen gegaan zijn, en wat dan de consequenties zijn. Ja, dat is hm. aan anderen. Even naar de perceptie die SNS Reaal daarvan had, ja. want dat was een he hele andere, geloof ik. We gaan <laughs> terug naar zaterdag 29 december 2012, toen stond jullie reconstructie in de krant. En dan reageert uh, de raad van bestuur van SNS buitengewoon woedend. Uh, stuurt een uh, brief van vijf kantjes aan Peter van der Meers, de hoofdredacteur van de NRC Handelsblad. En nou, om de sfeer te proeven, de brief staat trouwens helemaal op internet... maar even een korte samenvatting van die brief. Utrecht, 30 december 2012. Geachte heer Van der Meers. Tot onze verontwaardiging hebben wij zaterdagochtend 29 december jongsleden... in uw krant moeten lezen dat de uitgebreide antwoorden die we hebben aangeleverd... op geen enkele wijze lijken te zijn meegenomen... in de niet anders dan tendentieus en onnodig schadelijk te noemen... berichtgeving over SNS Reaal. In de vraagstelling en in de publicaties wordt gesteld... dat accountantskantoor Ernst Young SNS-Reaal geadviseerd zou hebben... om circa 1,2 miljard af te schrijven op de internationale vastgoedleningen. Dit is pertinent onjuist. En dat hebben wij bij de beantwoording van de vragen ook onderbouwd duidelijk gemaakt. Wij zijn dan ook verbijsterd dat deze onjuistheden... toch in de publicaties van 29 december zijn overgenomen. En zelfs het hoofdthema van de publicaties vormen. Wij verwachten dat u het artikel rectificeert. Mocht u hier geen gehoor aan geven, dan behouden wij ons het recht voor een klacht in te dienen bij de Raad voor de Journalistiek. Of een rechter te vragen om een uitspraak om uw artikel te laten rectificeren. Naast plaatsing van deze reactie in uw krant, vertrouwen wij erop dat u uw journalisten Kreling en Rosenberg ter verantwoording roept u zorgt voor rectificatie van de publicaties van 29 december... en dat u draagt dat dergelijk onzorgvuldig handelen... in de toekomst niet meer plaatsvindt. Hoogachtend R.R. Latenstein van Voorst... voorzitterraad van bestuur SNS Reaal. Ja, ja tot zover een aantal citaten uit de brief van toenmalig SNS-baas... Latenstein van Voorst aan NRC. Toenmalig Wat zou die tegenwoordig doen eigenlijk? Latenstein van ik, Voorst? ik heb geen idee. Leuk heb ik meer gezien. Ja, we hebben geen idee wat hij doet. Ehm... Um, ik luister naar Argos. Ik praat met Tom Kreding en Esther Rosenberg, de twee NRC-journalisten, waar die brief van meneer Latersteen van Voorst dus over ging. Uh, we praten over hun onthulling van de enorme problemen die al een tijd lang bestonden bij SNS Riaal, de bankverzekeraar. Tom, waar, waar was jij toen je van deze brief van SNS Riaal hoorde? Uh, volgens mij zat ik in de auto. Maar kan dat kloppen? Ben ik dat weet nog? niet waar jij was. Ik denk, ik Moet heb... zij ook weten waar jij bent? Ja, nee, dat we weet ik ook weten. We mee. weten alles. De whereabouts. whereabouts, dat onderzoek zei the the whereabouts. Whereabouts. jij. Bent, ik geef het door. Nee, um, <laughs> ik, ik meen dat ik in de auto zat. Ik was bij mijn ouders geweest en vanuit het noorden reed ik terug naar Amsterdam. En ik geloof dat ik hem toen op mijn, op mijn telefoon zat te lezen. Als ik me goed herinner. Ik weet in ieder geval dat toen vanuit de auto enorm heen en weer heb zitten bellen met. Met uh, mijn chef. en was, ja. Jij was op skivakantie. Ja, maar we hebben ook de hele dag doorgebeld. En we hebben want... eindeloos zitten bellen ja. die dag. Jij was op skivakantie. Ik ja. zat in Oostenrijk. Is dat wel verstandig als je net zo'n publicatie hebt gedaan... om dan op ski nee, te gaan? Niet verstandig. Nee, dat is helemaal niet verstandig. We, we de... gaan we ook niet meer op vakantie? We gaan nooit meer op vakantie. Nee, we gaan nooit meer op vakantie als we zo'n publicatie doen. Uh, nee, het was niet... ik was gewoon bereikbaar. En uh, we hebben het hele weekend gebeld. En ik heb nog op maandag... We hadden op maandag een vervolgverhaal... En toen heb ik ergens op een berg nog uh, verhaal en reacties zitten tikken. Ja, maar ik moet het zeggen. Het is, het is wel imposant, zo'n brief. Ja. Zo was je daar kapot van? Oh, ja, nou, nee, kapot. kapot. Niet. Uh, was je geïntimideerd? Jawel. We waren wel onder de indruk. Ja. Het gebeurt niet vaak. Nee, ik krijg één zelden meer brieven. Want die, die, dat is een ouderwets ding. En. Um, Meestal twitteren ze dat ze boos zijn. Ja, maar. <laughs> dat gebeurde ook. Nee, ja, ik, een bestuursvoorzitter van de een beursgenoteerd bedrijf die een brief stuurt. En. Um, Vijf kantjes met dit klopt niet, dat klopt niet. En ik heb me tot de hoofdlijnen beperkt. stond er ook nog in. Ja. Dus hij, hij heeft, de man heeft zich ingehouden. Ja, dan ga je wel denken van. goh uh, Laten we dat allemaal nog eens netjes nalopen. Of, of die misschien ergens een punt heeft. En uh, ja. Dus dat maakt zo'n geval indruk. Nou, wat heb met, je vervolgens gedaan? Punt voor punt met Esther en met, met chef uh, die brief doornemen en zeggen: ja, maar wat hebben wij dan hier als reactie op? Dit, je zorgt wel de dekking van je chef op dat moment. Ja, dat is wel belangrijk. Nou, die ja. was wel op de hoogte hoor. Maar de, de, het is goed om, om die erbij te betrekken. Ja. Zeker. En, en ja, zo'n brief maakt indruk dat wel. Bijvoorbeeld, zij zeggen, jullie citeren tendentieus een advies van Ernst en Jong... dat ze geld moesten afboeken en dat advies heeft helemaal niet bestaan. Nee, maar dat is ja. een semantische discussie of, of Ernst en Jong een advies heeft gegeven... of dat ze geadviseerd hebben of gewaarschuwd. Kijk, wij weten inmiddels echt exact hoe dat gegaan is. En um, uh, dat rapport, dat bestaat. We hebben dat. Dat is er, we hebben dat. Um, en ja... Ernst Jong is ingehuurd. We hebben het niet op internet gezet. Nee. En nee, ze heeft het maar... niet op internet gezet. Nee, dat, omdat nee. we toen dan hadden we het kunnen de... bewijzen. Ja, maar we ja. hadden toen niet de beschikking erover. En we wilden onze bronnen beschermen, dat was nee, we maar, zo afgesproken. Vooral het laatste ook inderdaad. Er hebben in die tijd heel veel mensen gezegd... waarom zet je niet alles op internet? Maar als je bronnen hebt beloofd om ze tot het uiterste te beschermen... Ja, maar kijk, dan waar... weet je ook niet wat je doet als je, als je dat soort dingen op internet... Waar het met dit rapport om ging was dat ze Ernst Jong hadden gevraagd... van goh, kijk jullie nou eens naar de internationale portefeuille... wat dat nou ja. waard is... Ja. En uh, het verschil met wat wij in de boeken hebben staan. Ja. Nou, dat was een enorm verschil. Dus er moest 1,2 miljard volgens Ernst Jong af. Naar gedegen wat een onderzoek. een enorm, enorm bedrag is. En um, SNS zegt: ja, maar dat was niet een waarschuwing. We hebben gewoon aan ze gevraagd: van, kijk er eens na. Ja, nou ja, oké. Okay, ben heel... je in die kerstvakantie. Ik ga toch even vissen. Ben je in die kerstvakantie wel naar Ernst Jong teruggegaan? Van bestaat dit rapport wel echt? Zitten we goed? We kunnen niks. Nee, Ernst Jong geeft geen commentaar. We zijn wel naar onze bronnen teruggegaan. En uh, we hebben het uh, rapport wat we toen nog niet hadden. Maar wat uh, verschillende bronnen wel hadden. Zijn we toen meer gaan inzien. En dat was ja, Maar het bestaat. Dat je bijna gaat kijken. Ja, het bestaat we echt. Hebben, we hebben, liggen, ja, ja. Heb, ik heb die ochtend uh, daarna. Ik geloof. Nee. De 31ste heb ik mijn chef... want jij was nog steeds op vakantie... heb ik mijn chef meegenomen... Um, naar een van die bronnen om... met hem dat rapport... Jullie hebben het gecheckt, althans, Essen zat op die bergtop... en ja. jij bent met je chef... Precies. Ik heb, ik heb me meegenomen naar een bron... en de goh, kijk, dit is het rapport. Lees jij dat ook eens? Hè? Gewoon om dat nog eens een keer af te dekken. Ja, en dat... Ja, eh, nogmaals, je krijgt een semantische discussie... of Ernst Jong geadviseerd of gewaarschuwd heeft. Ze hebben gewoon een rapport uitgebracht. Ja, ik... Ik zie dat, dat als een waarschuwing. 1,2 miljard, ja. wat nogal wat is. Heeft NRC gerectificeerd, want dat eiste SNS-reel? Oh, dat nee, hebben nee, we niet nee. gedaan. Hebben ze een klacht bij de Raad van de Journalistiek ingediend? Nee, want dat waarschuwde niet. ze mee. Oh, nee, nee, nog niet. Mijn ervaring is ook dat als mensen of bedrij bedrijven dreigen stappen te ondernemen... dat ze meestal ook geen stappen ondernemen. Maar nou ja, het is niet gebeurd. Hebben jullie reprimanden van Peter van der Meers gekregen? Oh, nee, zeker ook niet. niet. Nee. Nee. Ze hebben dus helemaal niks bereikt met hun brief. Uh, of jullie nee. toch wel een beetje angst aangejaagd? gejaagd? Nou, nou ja, ja, geen angst. Maar ik, ik vind het, weet je, die verantwoordelijkheid waar we het net over hadden... Dat, dat je van tevoren moet bedenken van ja, maar wat is de impact? En niet dat je daardoor laat tegenhouden om dingen op te schrijven. Zo moet je achteraf volgens mij ook altijd zo eerlijk zijn... om te bedenken van ja, maar weet je, zaten we hier fout? Hadden we hier fout kunnen zitten? Weet je, volgens mij moet je altijd bij jezelf te raden gaan van, kan het zijn dat het inderdaad niet klopt? Maar goed, dat heb ik altijd op het moment van publicatie. Dat je denkt, ja, wat gaat er nu gebeuren? En hè, heb ik echt alles, alles tot in de puntjes drie keer gecheckt... en euh, nergens een steekje laten vallen... zit ik misschien ergens met de nuance verkeerd. Ja, dat, dat blijft altijd spannend. En als je dan zo'n brief krijgt, ja dan neem ik dat wel serieus. De reactie van SNS Reaal bestond niet alleen uit deze brief van Peter van der Meers. Ze deden namelijk uh, veel meer... Uh, Opeens mengt RTL Z zich in de strijd en gaat er ook over berichten... maar dan denk ik niet in de geest waarop NAC Handelsblad hoopte. Uh, vertel eens Esther wat er gebeurde. Nou, Wat er gebeurde is dat de uh, woordvoerder van SNS... Ons, we hadden van tevoren we hadden netjes op tijd... volgens mij uh, zaterdag was de publicatie en de vrijdag daarvoor... dus niet de vrijdag net ervoor, maar de vrijdag de week daarvoor hebben we al gebeld, we, komen met, we willen dingen weten, we komen met een verhaal volgende week zaterdag. We hebben een aantal vragen um, en die gaan we maandag sturen. En toen hebben we maandag gestuurd. Nou, toen begon het al van, ja, maar als jullie dit zo snel antwoord willen weten... Dan, uh, toen begon het al met, met dreigen en ongemak. En, um, en vervolgens um, hadden we dus vragen, hebben we een uitgebreide lijst met vragen gestuurd... Naar SNS willen jullie deze beantwoorden. Die vragen hebben we uiteindelijk op vrijdagochtend, volgens mij, gekregen. De antwoorden. En wat een boze woordvoerder toen heeft gedaan: die heeft onze vragen met de antwoorden doorgestuurd naar RTLZ. En daar zaten ook nog vragen en antwoorden bij van een verhaal wat we nog helemaal niet gepubliceerd hadden. Wat voor de maandag daarna waren. Dat, dat is heel ongebruikelijk. Dat is vrij. Gebracht. extreem, Ja. ja. Dat is vrij ja, antwoord het medium dat jouw vraag heeft gesteld. En die vraag ga je in de regel als voorlichter of woordvoerder... volgens mij niet verspreiden, niet verspreiden naar nee. andere media. Nee. Nee. Nee, en, en Het vervelende was een beetje op dat moment dat door RTLZ... Die, die ging heel erg van SNS woedend op NRC. In plaats van dat ze inhoudelijk onze publicatie beoordeelden. Dan kunnen ze nog zeggen van wij vinden dit niks... of we vinden het ingewikkeld of we geloven er niks van. Dat is prima. Maar het was nu echt van ja NS, SNS woedend op NRC. Dat was het nieuws. Waarom heeft RTL dat gedaan? Want het, het zijn heel vakkundige collega's bij RTL. Ik heb geen idee. Ja, Maar dit is niet erg collegiaal gedrag. Ik heb geen idee. Ja, dat vind ik verder ook niet zo interessant. Waarom ze dat... Ja. Ik denk alleen gewoon opmerkelijk. En, uh... Nou, zij kunnen hebben gedacht van SNS boos op NRC. Dat is ook uh, breaking news. Ja, maar dan kun je de hele dag wel je uitzending vullen. is hun. Ja. de hele dag mensen boos. Dat... Hebben jullie het nog nooit gevraagd? Hebben jullie ooit nee. gebeld nee, met RTL van waarom doe je dat? Nee, ook nooit nee. aan gedacht. Nee, dat kan nog. Ja, dan, we zullen er even over denken. Nog iets, we hadden het er net al even over. Twitter speelt ja. uh, tegenwoordig ja. een rol. Een heel versnellende rol natuurlijk. Vroeger uh, publiceerde een krant een uh, artikel, een onthulling. En, meestal gebeurde er niks, maar soms kwam er een persbijeenkomst uh, op een uh, persconferentie of een persbericht uh, of zo. Uh, nu is Twitter er. En uh, Esther, SNS ging zich ook meteen na jullie publicatie op Twitter manifesteren. Nee, is nou, SNS, ja, de woordvoerder van. Uh, Jeroen, SNS. De Graaf. Jeroen de Gaaf. Wie is ja. de Graaf? Jeroen de Gaaf? Jeroen de Gaaf is de woordvoerder van uh, SNS en was daarvoor de spindokter van Balknen En Aart-Jan de Geus, een oud gemeenteraadslid van. Iemand die CDA. uit de uh, politiek komt, Uit de ja. politieke spelletjeswereld ja. Ja. kwam. Ja. Ja. En daar inmiddels bij SNS-Riaal zat als, als woordvoerder. Ja, ja. hoofdcommunicatie. Wat, wat zette hij op Twitter? Nou, ik weet niet eens meer letterlijk wat er stond, maar uh, NRC zit daarnaast. En, Volgens mij dat hij de hele dag druk uh, onjuist, bezig was met. Uh, en, uh, dat hij druk verhalen, bezig was alles te debunk. Ja. Ja. Dat, het allemaal dat klopt, hij he. alle media had gebeld en uh, gezegd had dat het allemaal niet klopte. Nergens uh, ja. zei hij wat er niet klopte, maar het was allemaal onjuist. Dat is ook moeilijk, hè, op Twitter. 140 tekens, ja. Hadden jullie dat wel eens meegemaakt? Zo'n uh, ja, spin-dokter die er dan actief op Twitter te Ja, gaan ja gaan heel bemoeien. vaak, maar niet zo extreem. Niet dat iemand vragen en antwoorden van een nog niet gepubliceerd verhaal doorspeelt. En ook niet ook een niet, uh, bestuursvoorzitter vijf kantjes uh, nee. maar, laat kijk, schrijven. Kijk, het, het uh, vervelende is dat je op Twitter inderdaad in 140 tekens... Uh, het is een soort sliding die je inzet. Het klopt niet, kun je net kwijt. Ja, en het, het zijn leugens het en dan ben je het... er doorheen. Maar um, daarnaast heeft, heeft, had deze um, spindokter, zoals ik hem maar noem, dat, dat is hij meer. Die ging er echt met gestrekt been in. En die, ja, die was niet helemaal bewust van wat nou precies de feiten waren. Want we hebben hem ook wel, ik geloof bij het vervolgverhaal, hebben we hem op een gegeven moment gebeld. Dat zei hij, die nadien, die brief, dat, nee, die bestaat niet. En toen vroegen ja maar heb je dat gecheckt? Nee, dat moet ik nog checken. En die brief bestond gewoon. We hadden het dus hem. gewoon uit zijn nekje op, op, op sommige momenten kletst hij uh, uit zijn nek, ja. En het is een heel aardige man. Maar weet je, hij is, zijn, zijn idee was van. Ik, ik, ik ga hier voor maar, dit bedrijf mijn buurman geweest in Amsterdam. Nou, kijk altijd. aan. Een aardig buurman, neem ik aan. Een heel aardig buurman. Precies. Maar die man gaat vol voor het bedrijf liggen. En uh, laat zich daarbij niet altijd gelegen aan wat nou de feiten zijn. Weet je, en, ja, dat kunnen wij niet doen. Dat is. De, je Jij? bent journalist. Ja, wij checken of het allemaal klopt. En hij zegt gewoon: oh ja, het klopt niet. Maar wat er dan wel klopt of wat er niet klopt. Ja, dat, dat, was, ja, dat was niet duidelijk bij ja, maar hem. Maar volgens mij was de lijn ook een beetje. Het is allemaal ingewikkeld. En die journalisten snap ik niks van. Het is verouderde informatie. En het, het waren meer van die vage. Mm. Ja. Maar het was wel effectief en uh, uh, vernieuwend ja, wat Jeroen de Graaf deed. Want het beeld kantelde wel. Er ontstond Zeker. wel een soort stemming op Twitter. In elk geval kan ik me herinneren: van NRC zit ernaast. Het is ja. een kanaar. Ja. Nou, kanaar, dat is wel een heel sterk woord. Um, ja, maar goed, ja, dat heb je natuurlijk altijd. Dat is, hè, als je naar het café gaat... en dan uh, wordt er ook gepraat over een verhaal van onzin of dit of dat. Ja, dat heb je op Twitter ook. Ja, en hè, de ice was rectificatie en, en uh, klachten, dit en dat. Ja, die, Dat is allemaal niet gebeurd. Dus ik denk, denk dat dat genoeg zegt. Men durft er niet door te zetten. Nee, en natuurlijk moet je rekening houden met wat er allemaal op Twitter gebeurt. En is het vervelend voor de beeldvorming, et cetera, maar... Ja, om dat nou echt als maat der dingen te nemen. Ik vond een uh, column terug van Stuart Jong, de, de ombudsman van de Handelsblad, die zich daar kennelijk in die tijd toch wel een beetje zorgen over maakte. Van, zijn we als krant niet te ouderwets, schrijft hij. Van, nee, zijn we wel proactief genoeg? Mm. Uh, moeten we niet ook ons in dat Twitter geweld storten om, om, om gewoon mee te tellen? Ja, maar we hebben daar op de krant ook wel, naar aanleiding eigenlijk van deze casus, hebben we daar een uh, discussie over gehad op de krant. En daar zijn allemaal ideeën voorbij gekomen. Uh, nou ja, we moeten gaan terug twitteren als dat dan een werkwoord is. Of we moeten uh, zelf gaan spinnen. We moeten andere media informeren van tevoren. Van er komt iets aan en als je vragen hebt, dan bel maar. Er was zelfs iemand die zei: van Ja, maar als zij als SNS, als een bedrijf op die manier ons bedrijf beschadigt. door te zeggen: Van uh, NRC, uh, vertelt maar wat. Uh, zouden we dan niet dus als proef een soort rechtszaak moeten beginnen? Er is van alles voorbij gekomen. En uiteindelijk is nu volgens mij toch de lijn van de krant... wij schrijven wat we schrijven. En uh, wat mensen daarvan uh, denken of vinden, uh, moeten ze maar denken of niet. Maar vis je dan in deze tijd waarin alles heel snel gaat... niet, niet te vaak achter het net als krant? Ja, dat kan, maar anders wordt je... Het, het gevaar is volgens mij dat je anders ook een partij wordt. Dat je anders... Mm -hmm. Als je zelf gaat spinnen of als je zelf... Weet je, wij zijn daar gewoon niet voor. Dus ik volgens mij moet je per geval bekijken wat je moet doen. Maar, ja, wat in dit geval wel geholpen had, was als we meer documentatie op de website hadden gezet. He? Dat je in reactie op Twitter zegt van, nou, weet je, we zetten nog even een kort nieuwsberichtje op de website. Met wat documentatie ja, willen we dan daar dan nog op, op reageren. Het probleem dat Esther daarnet aanstipte van, nou ja. bronnen nou, belooft dat, dat je het niet naar buiten zal brengen. Nee, zeker... Jouw eigen betrouwbaarheid is daarbij in het geding, in, het oog, in de ogen van ja. die bronnen. Nee, dat plus nog een ander probleem volgens mij. Dat ik, ik heb ook wel eens eerder met een verhaal gehad over... Moskee-internaten. Toen werd er in de gemeenteraad gezegd: van, "Nou, het valt allemaal wel mee." En wat de, was dat voor verhaal? Had. Dat was een verhaal wat ik samen met mijn collega Andreas Kouwenhoven heb geschreven. En dat ging over kinderen die in Nederland in moskeeën bleken te wonen. Um, en bij dat verhaal, dat hebben we toen geschreven, hebben we een serie verhalen gemaakt. En toen hebben we ook documenten op de site gezet. En wat je dan ziet, is dat ze weer gaan spinnen op die documenten. Dat ze zeggen, ja, maar het zijn niet de goede documenten. Of, of, uh, dus je houdt het toch wel. Wat je ja, ook doet. Dat, dat had je in dit geval natuurlijk ook kunnen hebben. Als we documenten op de site hadden gezet. Van, ja, dat is allemaal verouderde informatie. Ja. Hè? En ik bedoel, Dat argument werkt altijd. Ja, Dat is van 2010. Het is nu uh, 2013. Dus ja, je houdt altijd zo'n discussie. Dus volgens mij... Maar, Blijf, is het belangrijkste is, je publiceert in de krant... Je hebt het uitgezocht, de ja. feiten kloppen je zet het in de krant. En daarna ja. gebeurt er van alles. Het mag van mij hoor, maar is het niet een beetje een ouderwetse opstelling van de NRC Handelsblad? Dat ja, zou kunnen, het zou kunnen. Maar de, na, nadat we volgens mij als krant hebben bedacht, we moeten van alles gaan doen. Denken we nu eigenlijk toch dat dit het, het, het Nee, maar het ik denk dat is. je het ook per geval moet Top. beoordelen. Maar ja. ik stel, die, die, die woordvoerder Spindokter, die schrijft op Twitter, het is allemaal onzin. Wat moeten wij dan terug -twitteren? Nee, het is geen onzin. Ja, en dan hij weer. We kan lekker uit, uitmaken. Ja, maar... Zoals iedereen op Twitter doet ja, ja. de hele dag. Ja, dus nou ja, dan, vis je, ja, dan vis je misschien achter het net. Ja, maar dan, jij uh... hebt helemaal geen Twitter tom. Dus Klopt, dit is jou ja. helemaal ontgaan. Hij is mijn Twitter. Pure, pure zelfbescherming. Je, je bent er nooit aan begonnen. Uh, nee, ik heb wel een account. Ik geloof dat ik uh, zes volgers heb en ik heb nog nooit een tweet verstuurd. Maar wellicht als ik de loop vind dat ik daar verandering in breng. Maar... Nog één vraag over SNS. Hebben jullie iets verkeerd gedaan? Hebben jullie ergens spijt van? Had je ergens nog, zo, nog zorgvuldiger moeten zijn dan je al geweest bent, Tom? Nou, daar hebben we het nog over gehad. Want we moeten natuurlijk niet hier al bij verschillende dingen over gaan zeggen. Maar um... jullie hebben dit allemaal op elkaar... Oh, dit is allemaal ingestudeerd. Nee, nee, nee, nee. We dachten alleen van... Als je nog eens terugdenkt van... Goh, hoe hebben we dit aangepakt? We hadden een nieuwsbericht bij het verhaal. en Daar stond inderdaad boven... Ik geloof uh, SNS negeerde waarschuwing Ernst en Jong. Als ik me het goed herinner. Kijk... En dan kun je inderdaad in de hele tijd. Dan kun je Panther Bastel even waarschuwing Ik had een, dat misschien nog gewoon wat aan de severe kant gaan zitten. Van um, uh, SNS wist toen en toen van die verliezen. Dat, de, ik denk dat dat het enige is. Is er nog erg spijt van? Ja. Nee, geen spijt van. Misschien vakantie? Ja, <laughs> nee, ook zeker niet. Wel dat ik achteraf. Uh, uh, dan ben je klaar met die verhalen. En we hebben heel veel geschreven. En we hebben precies uitgelegd hoe bepaalde dingen gegaan zijn. En toen waren we klaar en toen dacht ik, we hebben nou beschreven wat er gebeurd is... en hoe alles gebeurd is, maar nog niet waarom bepaalde dingen nee. gebeurd zijn. En daar zijn we eigenlijk daarna nu mee aan de slag gegaan. Nou, dus kijk, dat je wil de... weten waarom... Boek elkaar... schrijven? Ja. Ja. Maar ik, wat interessant is daar, na afloop van de nationalisatie... dan krijg je op een gegeven moment dat uh, Sjoerd van Keulen de kop van Jut wordt. Ik geloof Dat, dat op was een moment, de CEO ja, van de sns die die die vastgoedtak kocht. Waardoor ze in een problemen raakten. Dat was die oud-maagthuisbezetter en uh, hippie-gieterist die uh, uh, ja. een beetje in zijn bol had gekregen. Maar goed, op een gegeven moment hangt er volgens mij een, een drone boven zijn, boven zijn huis. Van, uh, ik geloof, Pont of uh, Telegraaf, geloof ik. Die, telegraaf was het. Die een helikopter ja. met de camera's uitgerust had boven zijn tuin. En, en alles gaat dan op die man. En weet je, Dan krijg je een hele rare stemming van ja, weet je graaien dit en dat. En wij vinden het eigenlijk veel interessanter van ja, maar. Hoe ging dat nou in 2006? En Hoe vind je nou zo'n zo'n heksenjachtstemming op zo'n persoon? Ja, het is volgens mij onterecht. Uf, ja. wat, wat, wat, waar wij naar, dus wat ik zei, we, we wilden op een gegeven moment weten... van ja, maar waarom is dit alles gebeurd? En als je dan met mensen weer gaat praten... dan kom je erachter dat het, alle, dat het processen zijn... en dat er menselijke beslissingen zijn... en dat die eigenlijk net zo interessant zijn. Ja, en, en niet het eendimensionale beeld van een graaier en een oplichter... en kijk je kijk hem hier eens in zijn villa, dat is te makkelijk. Weet je, en wij willen gewoon graag beschrijven van, ja, maar hoe, hoe ging dat nou? Wat ging, ging het is jou? het En waarom namen ze die beslissingen? Die gewoon soms ook verkeerd uitpakken omdat de economie ineens in elkaar dondert. Zie jullie boek over SNS dat jullie net hebben aangekondigd. Wanneer verschijnt het? Ik heb geen idee. We wachten met spanning af. Laten we even afstand nemen van SNS. Ik praat trouwens met Esther Rosenberg en Tom Kreding. Journalisten bij NRC Handelsblad. Want dit is de serie Luister in de Pels die we elke zomer uitzenden over onderzoeksjournalisten en hun opvatting van het vak. Ik wou het met jullie hebben over uit welk hout je moet zijn gesneden om uh, een goed onderzoeksjournalist te zijn. Ik zei al, uh, jullie werken niet altijd samen, dat hebben jullie met SNS gedaan. Jij noemde al even een ander artikel dat je met een andere collega had geschreven over die... Uh, internaten in uh, Rotterdam. Uh, waar de overheid eigenlijk alles ontkende... wat jullie op het spoor waren gekomen. Ja. Hoe breek je daar dan door? Hoe, hoe doe je dat? Wat voor karaktertrek heb je daarvoor nodig, Esther? Nou, volgens, mij, volgens mij begint het met een soort gezond wantrouwen. Het enige wat we op een gegeven moment wisten... is een tip van iemand. Er kwam een, een, een mail binnen of een telefoontje binnen. Dat weet ik niet eens meer. Iemand die zegt daar en daar in een toch wel krakkemikkige moskee in Rotterdam-Zuid... slapen 50 meisjes, wonen 50 meisjes op een zolder... en niemand weet wat ze daar doen, niemand houdt toezicht op ze. En wij vonden dat zelf eigenlijk al een raar iets. We dachten, hoe kan dat nou? Hoe kan dat nou dat, er, dat in Nederland 50 meisjes ergens daar verstopt zitten... en dat niemand weet wat ze doen? Um, hoe kan dat? En, en dan kan je denken, het, het kan niet, maar je kan ook denken... Van, ja, maar waarom zou het niet waar zijn... Um, en wij zijn er achteraan gegaan. En toen, nou ja, dan krijg je steeds te horen of het is niet waar. We weten van niks. Het, het klopt niet. En wat je ziet, wat wij zagen bij dit verhaal... en wat je eigenlijk altijd ziet bij onderzoeksverhalen... is dat je altijd mensen tegenkomt die zeggen... het klopt niet. Er is echt nooit iemand die zegt... fijn dat je je huiswerk hebt gedaan. <laughs> Voorlichters zeggen altijd... zou zo fijn zijn als journalist dus een keer een huiswerk doe. En dan doe je het. Dan doe je het maar dus dan dat zijn ze nooit blij. Dan Wat voor karakter moet je ervoor hebben... om dan niet teleurgesteld naar huis te gaan... en te denken van, nou dan drink ik een biertje... Maar, maar door te gaan en door te gaan. Nou, ik denk toch een soort doorzettingsvermogen... maar ook gewoon je werk leuk vinden. Dus gewoon denken van, ja maar... stel, weet je, een nieuwsgierigheid... en denken, stel dat het wel zo is... weet je, laten we uitzoeken... Of het zo is. Of, of nou, je moet, gewoon, je, je moet er ook plezier in hebben. En hoe zit het? Ja. Klopt het nou of klopt het niet? En als ja. iemand je drie keer het bos in stuurt... oké, okay, maar ik wil echt weten hoe het zit. Ja. Hoe wantrouwend moet je zijn? Nou, volgens mij moet je vrij wantrouwend zijn. Maar je moet het op een gegeven moment ook los kunnen laten. Je kan er ook naast zitten. Dus het kan ook niet waar zijn. En dan moet je het ook los kunnen laten. Maakt dat je een leuke mens als je altijd wantrouwend bent? Nou, nee. Esther... <laughs> ja. Die was zo wantrouwend. Die vroeg gaf of ik wel zou komen hier. Ja. Nee, ja, kijk, volgens mij moet je dat... Je moet het niet in je privéleven over gaan nee, nemen. Maar ik heb ook niet het idee dat wij daar last van hebben. Nee, we zijn vrij vrolijke of. mensen, volgens mij. Nog een karakterkwestie. Tom, jij bent ook uh, degene die samen met Marcel Hanen... de belastingontduiking door advocaat Bram Mosk Moskvits heeft uh, onthuld... in NRC Handelsblad. Ja. Dat is weer zo'n moment dat ik denk van... het gaat over een heel concreet individu, een mm -hmm. heel populair... Uh, individu, ook nog. En je artikel kan enorme consequenties voor zo iemand hebben, en heeft dat ook gehad uiteindelijk. Um, hoe, ga je, ja, hoe ga je daarmee om? Hoe hard moet je zijn? Hoe, nou, je dat, bent iemand bezig neer te sabelen. Nou, dat, is in, dat is een concreet geval waarin dat heel lastig is en waarvan je. waarbij ik echt wel weet wat mijn verantwoording is. En, dat je... en wat is je verantwoording op dat moment? Nou, dat je afweegt. Gooi is dit. Uh... Is dit nieuws? Het gaat over een individu. Is dit nieuws? Is het nieuwswaardig? Moeten we dit publiceren? Hoe ver, welke details gebruik je wel? Wat gebruik je niet? En inderdaad, weet van: God, dit kan voor deze persoon een heel ernstige gevolgen hebben. Wat ik, weet je, dat is vervelend. Ik, ik ben er niet voor om mensen stuk te maken. En als dat gebeurt, is dat heel vervelend. Ja, want alweer de perceptie van het slachtoffer is anders. Ik heb de voorbereiding het boek. Uh... Onkruid doorgenomen. Ik heb dat gelezen, ja. Ja, dat zal zeker, want zowel Marcel Haan als jij worden daarin uitgemaakt door Moskbeats voor minkukels, roddeltantes en ongedierte. Ja. Niet fijn. Nee, nou, dat vind ik niet zo heel erg. Ongedierte? Nou ja, wat moet je. Het is brouwbaar. Nee, nee, maar er zijn mensen die je niet aardig vinden en. Dat Heb je met als je dit soort verhalen maakt, ja? Dat zijn zelden mensen die zeggen: Nou, ontzettend bedankt, ik ben mijn baan kwijt, ik ga ergens een frisse start maken, dankjewel. Ja, dat gebeurt niet, dus hè, en als mensen dan uitschelden, of, of ja, nou, dit soort dingen, ja, het ja, is vervelend, maar dat, daar lig ik niet wakker van. Je bent ik, geen weekdier, nee, nou, ik, ik zou wel wakker van liggen op het moment dat er iets niet zou kloppen en dat je dus iemand schade hebt brokken doordat het niet klopt. Maar Volgens mij bij dit soort dingen ook, volgens mij moet je er stil bij staan en moet je bedenken wat de impact zou kunnen zijn en vervolgens moet je gewoon je werk doen. Weet je ik... wel en niet al te veel verder nog over de gevolgen nee. nadenken, want daar, daar gaan we niet op? Nee, en, en je toetst, ik tenminste, ik toetst wel aan de hand van, uh, eh, nou of een vriend of, of mijn vrouw die dan een stuk leest en zegt van goh maar kan dat wat milder of waarom moet dit erin? Is dat nou nodig? Weet je voor jezelf de scherpe randjes eraf slijpen, omdat, omdat niet inderdaad bij zo'n concreet geval over een individu alles in een stuk hoeft. Esther, hoe goed moet je tegen de jaloerse blikken uh, kunnen... van andere mensen op de redactie, in dit geval van NRC Handelsblad... die elke dag een stukje voor de krant moeten schrijven... en dan denken van die onderzoeksjournalisten... Ze die doen maar nemen wat. toch een tijd... Uh, het, uh, ik had er grappig nog gisteren een uh, gesprek over met mensen. We hebben een heel ander ritme, dat scheelt volgens mij. Dus zit, je zit op de krant en er zit naast je iemand... en die zit echt voor de deadline van die dag een stuk te tikken... En je bent even goed bezig, maar je hebt die druk van de deadline niet wat er al wat ontspannender uitziet. Um, maar volgens mij wat wij doen als onderzoeksredactie is gewoon zoveel mogelijk. Um, ook samenwerken met mensen. En, en uh, Volgens mij is het ook zo, op de redactie zelf net als Tom en andere collega's, die doen zelf ook onderzoekswerk. Dus het ligt... Het, het, Gaat ook kijk, een beetje door elkaar heen, allemaal? Kijk, ik, ik, ik heb nu hè, met Esther heel veel tijd aan SNS kunnen besteden... de afgelopen half halfjaar. Um, We dus zijn dat, denk dat, ik echt twee, drie maanden echt fulltime met SNS dat, bezig Dat wordt je gegund zijn. door collega's, ja. en dat besef ik me. En, en, uh, en dat waardeer ik. En op het moment dat ik dan weer een stapje harder moet doen... Ja, dan moet ik dat voor een ander doen. Maar zo'n boek, mag dat in de tijd van de krant of moet dat in je vrije tijd? Nee, dat moet in de... Dat moet in de, de vrije tijd. Hoe Hulk moet je zijn? Nog eentje, Tom... Hoe gek wordt je thuisfront van je als je onderzoeksjournalist bent? Nou, het is vooral vervelend omdat het in je hoofd altijd doorgaat. Dus je hebt een. Hè, natuurlijk heb je vrij en ben je s'avonds thuis of in het weekend. Maar als ik met een onderwerp bezig ben of zijn echt concreet met een stuk bezig. dan zit ik toch echt in mijn hoofd alinea's te vormen. van ja, dit, dit moet er nog in. En Heb ik die nou wel En Slap je gesloten? je laptopje dan open en tik je het gelijk in? Uh, in, in sommige gevallen wel. Dat ja. is behoorlijk ernstig. Nou ja, als je nou echt een waanzinnig goede zin hebt. dat je denkt: dit is hem. Dan, ja, dan schrijf ik die, of ik schrijf hem op... of ik tik hem even in de laptop, ja. En hoe kijkt je partner dan? Um, niet altijd even gelukkig, maar... We hebben, voor bijvoorbeeld vakantie hebben we gewoon een hele heldere afspraak. Er gaat geen laptop mee en de telefoon gaat uit. En daar hou ik me ook aan. Maar Esther neemt een laptop mee, want die zit soms uh, vervolgartikel... Nee, boven op een berg te sluiten. Oh, nee, deze vakantie, de skivakantie, moest ik mijn laptop meenemen. Ik denk dat ik veel onrustiger was geweest als ik hem niet bij me had gehad. En hoe worker had ik met jij, Esther? Um, nou, het is wel... Het, het, het gaat door wel. Het, het, het blijft in je hoofd zitten. En ik heb niet wat Tom heeft met bepaalde zinnen... dat ik denk, die moet ik opschrijven. Maar wel dat ik altijd denk, oh ja, ik moet die nog bellen. Of dat je s'nachts lichter denkt, oh, ik moet dit nog doen... en ik moet dit niet vergeten. Het maalt. Dus dat, het ja, het denk, blijft malen. Ja, mijn partner denk, zegt wel eens, als, ik, als we aan het praten zijn... en ik ben afwezig, je bent zeker nog niet klaar met je stuk. Mag ik jullie bedanken voor dit prachtige gesprek? Volgende week zijn we nog één keer deze zomer met Luister in de Pels. Dan is onze gast, hemba verslaggever Jos van Dongen... de man achter de spraakmakende bouwfraude. Dit was Argos. Een heel goed weekend. En uh, ik hoop dat jullie de, de, de loop is het dit keer, hè? De loop. Dat jullie hem gaan winnen. Dank je wel. Open Radio 1. Vanavond om 7 uur de Heren Divisie. NEC, RKC. Ja, die pijl die wordt gestopt in eerste instantie, maar in tweede instantie. Herakles PSV. Gaat hij er dan toch in? Ado, Roda. Een er heel ver uit. Went dan wel degelijk vanaf de rechterkant. En op Pascoe 9. Roller kan duur. Gaat ja, schieten met je bij de hij schieten dan de land. NOS langs de lijn vanavond van 7 tot 11. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.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 Dit is Radio 1.